Rotary afdeling actie gaat voeren. Vertel eens, wat, wat, wat is er met jou aan de hand, zeg maar? Oké, okay, nou, uh, allereerst super dat ik even in de uitzending mocht komen. Hartstikke bedankt ervoor. Ja, de Santa Ciclirn, heeft uh, de stichting Ussensyndroom... gekozen als het goede doel van de editie, die eindelijk doorgaat. Hè, want na twee jaar uitstel door de coronamaatregelen... is er dan weer die Santa Chiquirin.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 Maar het is wel grappig. De uh, community, we zijn een hele sterke community. Wij noemen ons ook de ushers. En een usher, als je dat vertaalt uh, ...van het Engels naar het Nederland... ...is het eigenlijk de boodschapper. Ja, dus wij zijn de boodschapper van het verhaal. Uh, het is een syndroom. Zo moet je het ook een beetje uh, zien. Maar yes. dit is genoemd uh, naar de professor... ...die dat uh, ontdekt heeft. Oké. Okay. Maar het is een boodschapper... ...van het slechte nieuws in dit geval dan? Je hebt wel, ja, het is, uh, het is heel... Uh, Chris nieuws, maar ik moet wel zeggen dat uh, hè, als ik kijk naar de stichting uh, ja, we zijn een kleine stichting maar enorm eigenzinnig en we doen alles met, uh, met de Ussers zelf en uh, hun sterke achterban en netwerk en daarbij uh, en daarom past dat Sommertje Kieren ook zo heel erg mooi bij ons daarbij uh, zijn we ook allemaal eigenlijk erg actief, sportief aangelegd en je pakt ja, alles wat je kan pakken en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 met die 1 miljoen euro is er ook uh, heel veel onderzoek al gefinancierd. Ja, dat is gewoon zo mooi, uh, ja, ja, hartverwarmend om te zien. En ja, vandaar dat ook nu in Zandvoort, uh, met die Zandvoort circuleren, ja, daar komt natuurlijk heel veel uh, aandacht ook voor. En, ja, ja, en wij dachten, we, we nemen de aftrap door met jou even te praten. Yes. Maar ja. we hebben ook afgesproken dat we begin maart, uh, uh, ook in goede goedewon Zandvoort op zaterdag, ruim aandacht willen besteden aan de stichting. En uh, meneer ja. Landman is de lokale uh, gesprekspartner dan. En die gaat ons ja. dan nog een keer... of uitgebreider nog vertellen over de aandoening... en over ja, wat er allemaal je gebeurt. Je. Nou, dan, dan moet ik haar eens wel zeggen... blijf luisteren. Want zometeen hebben, hebben we een mevrouw uh, die boeken voorleest. En dat moet jou oh. aanspreken. Oh, top. Ja. ja, en dat is van uh, Delicom... Uh,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 Maar die links die kan je terugvinden bij ons op de social media. Ik eh, zie en hoor Roy al pijnigen over de manier waarop de Zandvoortinsite jullie daarmee kan helpen. <laughs> dus daar, daar, daar komt zeker een vervolg op. Zeker. Wij gaan in ieder geval jou ja, nog een keer, of meneer Landen nog een keer uitnodigen... om dit eh, weer op de kaart te zetten nog een keer. Belangrijk genoeg. Ik wens je heel veel sterkte bij alles wat je gaat doen. En eh, de plannen die je hebt. En bedankt Dankjewel. voor dit gesprek. Heel erg bedankt. En jullie bedankt. Jullie ook bedankt voor de aandacht. Graag gedaan. Okay, dag, dag, dag. Dag. dag.